Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort inderdaad. Goedemorgen Met, Hans. Uh, Ger, Oei oh, inderdaad ook. En uh, onze technicus uh, Thomas de Jong. Goedemorgen. En die de muziek heeft uitgezocht, uitgezocht. En dat gaat Zetting heel streams, erg goed. Zeg jij nou? Uh, Swims. Streams, oké. Okay. Ja, u ja. kunt hem wel. U ken, iedereen <laughs> kent hem natuurlijk. Hè. Een <laughs> nummer uit 2025. Ik dacht die uit 1980 kwam. Ja, nee Hans, <laughs> nee, jij loopt ja, wel een absoluut, beetje aan. Absoluut, achter, absoluut. Hoor. Nou, we gaan even snel het programma een beetje doornemen. Uh, naast ons zit al Volkert Bloemen. Welkom Volkert. We gaan het hebben over het uh, Joods Monument... herdenking uh, morgen uh, om 12 uur daar. Ja. Stefan de Groot die komt uh, vertellen over de uh, film... Het verborgen verleden van Zandvoort... die al een keer in het uh, museum is vertoond... maar die opnieuw uh, uh, in, in, in roulatie is. Carine Veren praat met Fokko Bruins... over de voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog. En uh, Gerard Kuiper die komt langs in de Tweede Uur. Die is vijfde jaar lid van de International Police Association... Daar wil ik graag over vertellen. Carine Vere heeft een indringend gesprek met Willem uh, uh, van der Sloot... van der Sloot inderdaad, bij het graf van Hannie Schaft op de Erebegraafplaats. Ja. En uiteindelijk... Dat is wel een heel bijzonder verhaal. Hè? Ja, ik heb het gehoord, ja. Ja, het is... zeer indringend, mooi, mooi verhaal. Ja. Ja. En Erik Weijers uh, uh, van het circuitstand voor die komt uh, praten over het verder programma van dit jaar. Maar we beginnen met uh, Volker Bloemen. Welkom nogmaals, Volker. Uh, want jij, uh, jij weet veel van het Joostmonument op de Metzgerstraat daar. Uh, uh, dat is in 2021 geopend door burgemeester Molenburg. Hè? Ja. En daarvoor heeft natuurlijk ook al een, een, een monument gestaan. Was jij daar ook bij betrokken? Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik was, ben betrokken bij dat uh, nieuwe monument. Uh -huh. Tijd uh, was hier uh, dominee Tuinhard uh, van der Linden... Ja. Uh, daar heb ik veel mee samengewerkt voor het boek uh, Jood Zandvoort. Ja. En toen hebben we vervolgens een tentoonstelling georganiseerd in de dorpskerk over Jood Zandvoort. En toen is het idee ontstaan om te kijken of we niet een ander monument konden maken. Huh. En uh, toen uh, Van der Linde weggegaan is, heb ik dat opgepakt. En samen met een aantal andere mensen hebben we toen, uh, zijn we in staat geweest om dat te realiseren. Ja, de toonstelling waar je het over hebt, die was in 2016, als ik het goed heb. Uh, ja. En die was enorm populair, hè, want er zijn 5000 mensen langs geweest. Meer dan 5000 mensen zijn er geweest ja. in een periode van drie maanden. Ja. Hebben jullie niet uh, gedacht van nou, nu 80 jaar uh, na de uh, bevrijding? Om nog een keer zo'n zo zo uh, uh, tentoonstelling te maken? Nou, dat is, ik heb het niet gehoord en het is bij mij nog nee, nee. niet opgekomen om dat te doen. Oké, okay, ja. Goed, dat uh, monument uh, dat is in 2021 geopend. En dat was eigenlijk een vervolg op een ander monument, wat, een soort steen die daar stond. Ja. Um, en die steen, dat die, is de gedenkplaat, he, die is naar de algemene begraafplaats gegaan. Ja, die staat op de begraafplaats, ja. ja, ja. Uh, het, heeft, het heeft nog een hoop voeten in de aarde gehad voordat er uh, überhaupt wat kwam. Ze zijn in de jaren tachtig druk mee in de, we in de weer geweest. Uh -huh. Ik heb uh, het dossier daarover gelezen. Alkema, de wet toenmalige wethouder, is daar mee in de weer geweest. De burgemeester is er toen de tijd uh, ja, en het is toen... mee uh, geweest. Heeft de tijd stilgelegen volgens ja. mij ook nog? en op een gegeven ogenblik is besloten om wat hun toen, toen gemaakt is, om dat daar neer te zetten. En ja, en eigenlijk tijdens die tentoonstelling over Jood Zandvoort ontstond het de neur zo van ja, dat, dat, dat doet eigenlijk geen recht aan wat er hier in Zandvoort eigenlijk gebeurd is. En daar moeten we wat meer mee doen. En toen is het idee ontstaan om uh, te gaan kijken... Van, uh, kunnen we niet een nieuw uh, monument maken? Hmm, hmm. Ja, je zegt wat er gebeurd is. Het is natuurlijk verschrikkelijk wat er gebeurd is. Want daar heb je je ook in verdiept, hè? hoe dat allemaal gegaan is. En uh, er zijn uiteindelijk... Uh, hoeveel, mensen, hoeveel Joodse mensen zijn hier getransporteerd naar... Uh... Nou, er waren in Zandvoort op het moment, is in maart 1942, zijn er meer dan 560 mensen uh, uh, die werden verplicht om in Amsterdam te gaan wonen. Ja, in het Joodse kwartier daar. In het Joodse ja. kwartier en van daaruit zijn ze weggevoerd op een enkeling na, bijvoorbeeld Esther Frank, de dochter van... Uh, de voorganger van de Joodse gemeente hier die, mm -hmm. heeft, uh, die heeft kunnen ontkomen. Die is op de trein, op de tram gestapt of gezet naar Edam. En heeft in de oorlog heeft daar in uh, Edam gezeten. Zo zijn er nog een aantal mensen de dans ontsprongen. Maar uh, zo'n groot deel, uh, ongeveer 320 mensen zijn uh, vermoord door de Duitsers in de ja. Tweede Wereldoorlog. En die werden vanuit uh, Standvoort zeg maar, uh, naar Amsterdam gebracht en vanuit daar naar, naar de, de, de kampen. Uh, dat klopt. Via ja. Westerbork vaak ja. hè? Um, uh, Ik heb jou een keer horen vertellen dat uh, die mensen werden samengebracht in, in de stationsstraat. Daar moesten ze zich melden. Ja. En uh, toen zijn ze via de stationsstraat naar het station gelopen. Ja dat er ook standvoerders waren die stonden te klappen in te joelen? Nou, ik, ik, heb, ik heb dat ook wel vernomen... maar ik heb nooit bewijs gevonden van dat het ook, der, ook gebeurd is. Maar als je, als je hoort hoe er af en toe gereageerd werd op de Joodse ja. inwoners... kan ik me ook niet aan de indruk onttrekken dat dat kan gebeurd zijn. Nee, nee. want die plek van het de, de Denkingsmonument... Uh, daar heeft hij ooit een synagoge gestaan. Ja. En die werd drie maanden na de bezetting. Werd die al uh, uh, ja, via uh, NSB'ers waarschijnlijk uh, tegen de grond gewerkt. Ja, uh, vier op, in de nacht van 4 of 5 augustus 1940 is die uh, synagoge opgeblazen. En dat is heel professioneel gebeurd. Uh, er is uh, na de oorlog in het Haamsdok een heel uh, verhaal verschenen over uh, het onderzoek wat ze toen de tijd gehouden hebben. En uh, ja, daar bleef wel uit dat het niet zomaar een paar mensen nee. geweest zijn die even op een achternaamiddag gedachten van uh, nou dat gaan we Dan doen. Dit is ja. goed voorbereid en het is heel professioneel gedaan. Dus ja, er zat, er zat meer achter dan alleen een NSB eruit stond. Ja, maar wat erachter zat, de Duitsers hebben daarin meegeholpen, neem ik aan. Nee, dat is natuurlijk weer onduidelijk. Er zaten, de Duitsers waren er toen, die, hadden, die hebben ongetwijfeld kunnen helpen. Mm -hmm. Maar er is helemaal niets aan spoor gevonden van hoe het nou precies zat. Nee, nee, dat is gewoon heel moeilijk te achterhalen, waarschijnlijk. Ja. ja. En uh, nou ja, toen is die, die, die uh, synagoge tegen de grond. Uh, en wat gebeurde er toen eigenlijk? Uh, kreeg je toen een soort tweedeling in de in Zandvoortse maatschappij? Ja, ik denk dat die er al veel eerder, al veel eerder uh -huh. uh, is ontstaan. Want je had natuurlijk op een gegeven ogenblik uh, zeg maar, uh, Joodse wow. mensen die zich gingen bezighouden met allerlei economische activiteiten. En uh, die kwamen op het gebied van waar ook de Zandvoort, oorspronkelijke Zandvoortse inwoners uh, actief waren. Uh -huh. Dat is het toerisme. En, uh, en de, ja. de detailhandel, kleine winkels. En, winkels en zo. Dus, dus ja, de, dat, dat, zette, uh, dat zette een beetje de sfeer. De, mm -hmm. Dat werd de concurrenten van elkaar. Ja, ja, ja. Ja, en ja. de Joodse inwoners die waren natuurlijk uh, ja, dan al gauw het pispaal. Uh -huh. Ja, en zeker in standvoort, hè, met... Uh NSB-gevoelens en dat soort dingen? Ja, ik weet niet of, misschien is het wel omgekeerd, maar dat, dat door de Joodse aanwezigheid, dat, dat zie je in uh, meerdere plaatsen, dat waar veel Joodse mensen woonden, dat, dat het aantal NSB'ers hmm. ook groot was. Hmm. Ja. Maar goed, de Nationaal Socialiste Beweging, die was hier uh, vrij sterk, hè, met ook uh, vlak voor de oorlog, met de verkiezingen. Dat er uh, goed op gestemd werd, zullen we maar zeggen. Ja, al in 1935 bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten had je ongeveer 25% van de stemgerechten huh. stemde op de NSB. Dat nam uh, af omdat uh, de NSB radicaliseerde. Huh. Dus in 1939 bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten was dat afgenomen. Maar in Zandvoort was die afname veel minder mm -hmm. dan als je kijkt in Heemstede, Bloemendaal of Haarlem. Ja, ja, ja want in die film waar we het straks over gaan hebben, het verborgen verleden van Zandvoort, daar staat ook in het kort even wat er gestemd werd, zeg maar, vlak voor de oorlog. 15% was het volgens mij voor de, ja, de Kamer en, en, en landelijk was het 3,5%. Ja. Waar zou dat dan ja. liggen, denk je? Nou, ik heb hier vorig jaar heb ik er een verhaal over verteld... waarvan ik denk van, uh, nou, dat is ook uh, mede-oorzaak van geweest. Uh, je had hier uh, op lokaal niveau een aantal hele belangrijke mensen. Bijvoorbeeld de directeur van het uh, Groot Badhuis was NSB'er. Mm -hmm. was, de, was de eerste voorzitter van de NSB. Je had de voorzitter van uh, onderling Hulpbetoon. Is een van de oprichters geweest van uh, de, de NSB in Zandvoort... Dus je had hier op lokaal niveau notabele beeldbepalende mensen die daarvoor uitkwamen. Ja. Waardoor, ja, naar mijn idee, toch mensen dachten van nou ja, dat zijn niet de eerste de beste. Ja. Laat ik dat ook doen. Ja. Ja, er wordt vaak gezegd ook... Uh, de sympathie voor de Duitsers, omdat er hier al veel Duitsers kwamen, hè, als badplaats hier. Ja, ja. Heeft dat er ook mee te maken, denk je? Ja, dan zou je ook kunnen zeggen de sympathie voor de Joden, want het waren in eerste instantie Joodse Duitsers, die hier ja, de, de ja. trein en het spoor waren, en noem het maar op, hebben aangegeven. Als baggers, ja. Dus, ja. ja dus, dus je kan wel allerlei uh, insinuaties uh, kun je bedenken, en je kan allerlei sporen trekken, maar het is heel moeilijk om aan te geven waar, waardoor komt ja, het. Ja, maar joh, joh, joh. Ja. jij hebt toen dat boek gemaakt, Joods Jood Zandvoort? Ja, dat heeft Tuinhard van der Linden, heeft dat geschreven. Oh, die heeft het geschreven, maar jij hebt ook onderzoek daarvoor gedaan. Neem ik ja, niet. nou, ik had daarvoor, uh, kort daarvoor, had ik een boek gemaakt over Zandvoort. Mm -hmm. En uh, Tuinhard van der Linden, die kwam in, geloof 2012 hier uh, werken uh, als predikant. Ja. En uh, die stond bij mij op de stoep en die zegt: uh, Ik ga dat en dat doen. Mm. Wil je me daarbij helpen? En dat heb ik toen, toen de tijd gedaan. En ik had zelf ook al het nodige gevonden over de Joodse gemeenschap in Zandvoort. Mm. Maar ik voelde me niet zeker genoeg om ja, daar maar, al ja, ja, over ja, te gaan ja, publiceren. Ja, begrijp ik. Uh, er is toen een plakket bij de kerk ook gekomen uh, waar uh, alle Jood, Joodse inwoners woonden. Zeg maar. Staat die er nou nog of niet? Dat, dat uh, durf ik je niet te zeggen. Ja, want heb daar heb je een mooie, film, heel mooie, foto's van gezien, een filmpje. En daar zie je precies waar alle Joden in zo'n land woonden. Die kaart uh, met uh, die tekening ja. waar ingetekend is waar mensen wonen... Ja. die hebben we toen voor die tentoonstelling gemaakt uh -huh. oh, in die, 2016. Oh, die is die. En naderhand is die uh, daar neergezet in een heel uh, zwaar frame... Mm -hmm. Wat, wat door hun stand voor het zijn middenstand beschikbaar heeft gesteld. Oké, okay, maar die staat er nou nog niet. Die dacht het wel. Ja, ik dacht het ook. Het ja, ja. Ja, ja. is wel interessant om te zien waar dus vaak in die winkelstraten, zeg maar, hè, met, met veel winkels en... Maar ze woonden door het hele dorp heen, natuurlijk. Nou ja, je, je kan toch wel, als je die kaart goed bekijkt. dan kan je toch wel zien dat zeg maar, de Joodse inwoners. die woonden eigenlijk een beetje rondom het oude dorp. En in het ja. oude dorp woonden daar zeg maar, de oorspronkelijke bewoners. Ja, ja, ja. ja. Dus daar, daar, daar was wat dat betreft geen vermenging. Uh -huh. en, en ja, de Joodse inwoners kwamen zeg maar, vanaf 1900. Uh -huh. uh, en dan zie je zeg maar, de Zeestraat. Brederode straat, kostverloren straat. Dus, dus het, ook wel uh, de nieuwe woningen die werden gebouwd, uh, daar uh, vestigen ze in ja, ja, Joodse inwoners. Ja, ja, ja. ja. Morgen is er om 12 uur is er weer een herdenking. Hè? Dat is elk ja. jaar eigenlijk bij het uh, Joodse monument. Ben je bij. Ja, daar ben ik altijd bij. Ja, ja. Ik was er vorig jaar bij, ik vond het uh, behoorlijk indrukwekkend. Ja. Uh, wat, wat, kun je kort vertellen wat er morgen gaat gebeuren? Dat uh, weet ik niet. Ik zit niet in de organisatie voor uh, de ja. herdenking? Nee, ja, ik doet Wilma, Wilma Schrama doet dat. Ja, ik zag wel wat namen staan en zo. Uh, ja. Ja. Er zijn ook scholen hè, die dat monument ja, hebben. Uh, in alle ja, zeg maar, oorlogsmonumenten in Zandvoort zijn geadopteerd. Ja, geadopteerd ja. Is ook door scholen. Hè? Ja, ja. Ja. En uh, de, hier, hier de uh -huh. Ja. Ben jij nu nog met, uh, iets bezig met een boek of zo over Zandvoort en uh, de Oorlog? Ja, ik ben, uh, nou niet met uh, Zandvoort in de oorlog, maar heeft, ik, ik probeer het laatste hoofdstuk te schrijven, Zandvoort uh, en de wederopbouw, ja. en uh, dan is uh, zeg maar uh, het volgende boek gereed, ah. en ik hoop dat we uh, eind dit jaar uh, te kunnen publiceren. Ja. Je er zo lang mee bezig? Nou, het is een hoop uitzoekredenen. Nou, het is ja. niet zo. Ik krijg, uh, Nu uh, word je uh, betrokken bij allerlei andere zaken. Ik heb, dit is het derde interview rond, <laughs> uh, rond dit onderwerp uh, ja? van deze week. En. Uh, ah, goed, mijn hoofd staat er ook niet altijd naar. Uh, nee. dus, uh, Daar moet je echt weer helemaal in zitten. En dan. Ja, dan gebeurt er weer wat. En uh, ja. uh, mijn ja. vrouw is overleden. Dus. Ja, kort geleden. Ja. Ja. Vorig jaar, ja. Ja, dat is ook, heeft er ook in gehakt, natuurlijk. Ja. Ja, zeker, zeker. Ja. Hey, en en uh, ik heb één keer uh, een, een voordrag van jou mogen zien over zeg maar, de wederopbouw in Zandvoort. Ja. Dat was bij de, ook bij de Blauwe trein ja. Vond ik ook interessant, inderdaad. En uh, uh, ja, dat, daar kun je enorm veel uithalen. Bij het Noord-Hollandse Archief, bijvoorbeeld, hè, denk ik. Ja, of, uh, ook. Nationaal Archief, staat er. Ja, op. ja. En de eerste plannen, zeg maar, met, met het... Uh, enorme... Ja, zeg maar, de, voor mij is het onderzoek uh, naar die wederopbouw, dat is uh -huh. klaar. Ja, ja, ja, ja. Uh, Ik heb het ook geschreven, huh. maar dan zou ik er ook een apart boek over kunnen maken. Ja, Zoveel ja, heb ja, ik er ja, al ja. over geschreven, ja, dat dus ik, ja. dat, moet, dat moet in elkaar geschoven ja, worden. Ja, zeker, zeker. En dan, uh, dan ben je er weer mee bezig en dan kom je weer dingen tegen en dan denk je van, ja, maar hoe klopt, klopt dat eigenlijk wel? Huh. dus dan, huh ga je weer een keer naar Haarlem, ga je weer dingen uitzoeken... of ja. je spreekt iemand en die vertelt je weer wat. Dus het is toch altijd weer een hele zoektocht. Maar als jij als als de... naar het Noord-Holland-Archief gaat... vind je dan nog vaak nieuwe zaken? Ja. ja, ja. ja, ja. Hoe dus ja. dieper je graaft hoe meer je tegenkomt. Ja, maar je merkt dus uh, dat er nogal snel uh, dingen op papier zijn gezet. zonder dat er goed onderzoek is gedaan. En huh. vervolgens nemen mensen dat weer over. Ja, ja, ja. Dus ja. we hadden bijvoorbeeld bij uh, 200 jaar badplaats. Ja, is er ook ook gekeken naar uh, geweest, hè? Het, bad, het badhotel. en de uh -huh. aanleg van de Zandvoortse Laan. En uh, toen bleek dus allerlei historische informatie gewoon niet te kloppen. Jaartallen, nee? etcetera, okay. et etcetera. Huh. Dus binnenkort komt die publicatie gereed. En dan ja, hebben we toch wel een ja. aantal nieuwe feiten boven tafel. Ja, dat is een onderzoeker uit Noordwijk trouwens, hè, die dat ja. gedaan heeft. Ja. Die heeft uh, een hoop nieuwe feiten naar boven kunnen krijgen. Ja. ja. nou ja. Dus, Dan blijkt Stop. dus eigenlijk dat het historisch onderzoek naar uh, hoe de, wat er nou precies allemaal is gebeurd, dat dat nooit goed is gebeurd. Huh. Huh. Dat is toch op basis van een aantal aannames... Ja, want er zijn natuurlijk er er een heleboel boekjes uh, die elkaar een beetje overschrijven. waarschijnlijk Ja, oh, ja precies, dat, dat krijg je. Dat krijg maar hoe lang doe jij dit al? Het, het onderzoeken van, van de, de zaken uit Zandvoort? Ik ben in 2008, uh, werk, toen werkte ik bij de gemeente als projectleider Nieuw-Noord... En toen kwam ik erachter dat er uh, de komen waren en uh, hoe heet dat, de entos en uh, noem het allemaal maar op, in Noord. Uh -huh. Uh -huh. En ik, ik, beschreef het verhaal, ik beschreef het verhaal, hoe is Zandvoort Noord eigenlijk tot stand gekomen? En toen kwam van het een kwam het ander, ja, waarom gingen die varkens uit het dorp? Ja. Waarom werden de modderkommen aangelegd? We, en en zo, zo is dat eigenlijk begonnen. Ja. En, uh, ja, ja. Heeft het me nooit meer losgelaten. Nee, daar kunnen we volgens mij nog een aparte uitzending over maken. Zeker. Het, he? ja. <laughs> ja. Maar dat gaan we uh, een andere keer doen. Want we gaan er een uh, eind aan breien. Want de volgende gast is ook al gearriveerd, zag ik. Stefan. Uh, Stefan uh, de Groot. We gaan praten straks over het, uh, de film Het Verborgen Verleden van Zandvoort. Waaraan waar jij ook uh, meegewerkt mee ja. hebt. Dus, uh, maar we gaan eerst nog even naar muziek. Van Thomas de Jong. Thomas de Jong. aardige muziek. En jij weet wie dat was. Ja, dit was Duffy. Ja, en ik zei Dusty Springfield. En, en jij en zei, dat zei dat dat dat dat Duffy, Duffy Springfield. <laughs> dat is het niet. Eind jaren 60 is dat. Ja, maar dit, dit is tijd uh, geleden. geleden. Dit is niet zo oud. Goed, we gaan uh, beginnen met het tweede onderwerp van het eerste uur. Uh, en dat gaat over een documentaire die uh, volgens mij vorig jaar al gemaakt is door Stefan de Groot. Stefan de Groot is hier aangeschoven. Welkom Stefan. Ja. En dat is de documentaire uh, Het verborgen verleden van voor. Ja. Uh, ik heb het toevallig van de week weer uh, gezien. Uh, dat gaat dus over de Tweede Wereldoorlog. Uh, met unieke, volgens mij unieke beelden die je toen uh, bij elkaar uh, hebt kunnen krijgen. Ja, ja, dat was een heel zoekwerk. Om ja, dat kunnen... geloof ik. Daar ben je een jaar mee bezig geweest. Om ja, ongeveer wel om, om ja, alle, ja, vooral filmfragmenten ja. zijn heel zeldzaam. Dus uh, uh -huh. ja, ik heb in allerlei archieven. Gezocht zelfs het, het uh, Bundesarchief uh, uh, in Duitsland. Oh, oh ja? Foto's van, van uh, uh, Duitse soldaten die dus in Zandvoort yeah. gestationeerd waren. En ja, ook over de vliegtuigen, dus de RAF. Yeah. En yeah. Amerikaanse, ja, om dat verhaal eigenlijk rond te krijgen. Dus yeah. Er zijn wel foto's. Uh, ja, het Zandvoorts Museum heeft natuurlijk een uh, grote collectie van foto's. Mm -hmm. En ja, Genootschap, Oud-Zandvoort, uh, ja. die heeft ook een uh, gigantische collectie. En ik heb natuurlijk uh, uh, Volkert ook... Volkert Bloemen uh, is gewerkt. Uh, samengewerkt. Uh, die heeft ermee he? samengewerkt om, om dingen te checken, weet je wel. Dat ja. uh, ja, data wel kloppen ja. uh, in zo'n documentaire. Ja, want Volkert heeft, heeft het uh, museum ook, nog maar, een hoop beelden, zeg nog maar, in hun archief. Het, het museum en, ja, het en, het en museum. Heeft oud heeft een uitgebreide uh, collectie. Uh -huh. En die kan je online uh, gewoon inzien. Oh, ja, ja, inderdaad. Ja. Dus daar is ook uh, uitgeput, ja. zeg maar. Ja, daar uh, kon, kon ik ook een aardig uh, wat foto's uh, uitvinden. Maar ja. dan wil je weer hogere resolutie hebben. Zeker voor het printwerk. Ja. En ja, de documentaire was eigenlijk onderdeel van Bunkers. Het verborgen verleden van ja, Zandvoort. Ja, dat ging over Bunkers, hè? ja. ja. Ja, en de bunkers had ik een beetje als metafoor genomen... voor ja, ja. Uh, dat eigenlijk de geschiedenis een beetje weggestopt was. Ja, ja, ja. ja. En, uh, Want je kunt natuurlijk ook denken van nou, dat gaat over uh, uh, de NSB'ers in Zandvoort... of uh, de manier waarop Zandvoort met uh, ja. de oorlog omging, zeg maar... Ja. Maar het gaat alleen over bunkers dan? Of wordt het een soort metafoor dan? Nou, Het is een metafoor voor... voor uh, kijk, de bunkers die ook, werden ook besproken mm -hmm. in uh, de tentoonstelling. Ja, zeker, zeker. En de documentaire ja. ging meer echt over... wat er tijdens de Tweede Wereldoorlog is gebeurd uh, ja. in Zandvoort. Uh -huh. En ook ja, de aanloop mm -hmm. Nou Deze film uh, die is dus vorig jaar een keer vertoond... Hè, tijdens die tentoonstelling. Ja. Uh, uh, en nu is hij weer uh, beschikbaar, zeg maar. In, ja, we hebben ik zag nu die verste uh, kanalen dat je hem kon dus, zien uh, weer. En, ja, dus in het kader van 80 jaar vrijheid ja, ja. Uh, heeft het Zandvoortsmuseum Museum samen met mij besloten om het online te delen. Ja, ja. En, uh, ik heb het ook gedeeld op allerlei Facebook uh, groepen uh -huh. en ja de, video of de documentaire is niet zo'n 10.000 keer opgekeken. 10.000. Tienduizend, zo. Het, het, het leeft toch wel. Ja, dat wou ja. ik graag. Ja. Het is ook de moeite waard, hoor. Want ik heb mezelf ook nog even gekeken van de week. Maar ja, ja er zitten prachtige beelden. Of nou, prachtige beelden, maar het ja. is interessante beelden, laat ik het zo zeggen. Er zitten ja. erbij. Uh, want, toen jij bezig was, wat kwam je nou tegen dat, dat jou echt Van Ja, ik, ik wist er wel iets vanaf. En ook van, de, van het NSB uh, verleden natuurlijk. En ja, ja. Uh, ja, dat werd soms een beetje uit de uh, proporties getrokken. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, in het begin was er een grotere aanhang van uh, NSB in, mm -hmm. uh, in Zandvoort. Maar als je dan later kijkt dat mensen meer duidelijkheid kregen wat er nou eigenlijk gebeurde, ja. werd het al minder. Ja, en dat zal dus, ongetwijfeld uh, tegen het einde van de oorlog nog minder geworden zijn. Ja. Want... Uh, ja, daar willen ze niet meer geconfronteerd worden, dan, natuurlijk. Nice. Maar in de film zag ik ook een aantal keren dat je daar wel uh, uh, zeg maar, uh, dat liet zien. Ook uh, die, die, die uh, uitslag van die verkiezingen toen. Uh, ja. Wat mensen stemden, NSB. Ja. Ik zag 15% en 3,5% uh, landelijk dan. Ja. En, uh, en ook het oppakken van NSB'ers aan het einde van de oorlog, dat heb je ook te uh, ja. kunnen vinden. Hè? Ja, dat kon ik opeens, ik weet niet meer precies, uh, want dan, je zit in zoveel verschillende Tuurlijk. archieven. Ja, ja. Um, ja die Bezoeken. heb ik weer ergens vandaan gehaald. Ja, je, je bent dan met dat ja. verhaal bezig. Ja. En eerst verzamel je gigantisch veel uh, ja. beeldmateriaal. En dan moet je toch een selectie, verhaal erbij vertellen, eigenlijk, ja, een selectie ja. maken van wat voor beelden heb ik en kan ik daar ja. een verhaal mee ja. vertellen. Zo, nu duurt die 25 minuten zoiets. Ja, 23 ja. minuten. 20 is zoiets. Maar uh, zou, zou je ook een film van een uur kunnen maken erover? Ja, niet? dat zeker wel. Uh, ik heb echt moeten snijden, want de documentaire was eigenlijk bedoeld voor in het museum. Mm -hmm. Dan kan je ja. niet een, een uur lang uh, mensen Nee, gaan dat zetten. is ook waar. Dat is ook waar. Maar goed. En, uh, uh, uh, ja Gertenbach zit er niet in... van mm, ja, de, de, de ja, druk ja, van het parool... Ja, ja, en ja, ja. Uh, de kleine patriot ook niet. Ja. Die was dan weer in het museum te zien. Uh, ja, inderdaad. In tekst, ja, en zo. Ja, dat had je ook kunnen laten zien. Hè, want Er waren ook beelden van, volgens mij. Ja. In ieder geval foto's... Uh, ja. die je ook uh, kunt gebruiken in een film. Ja, die heb ik er toen uitgehaald... Mm -hmm. omdat het dan te lang werd. En dan uh, ja. de keuze ja. gemaakt... om het in ja. het museum zelf ja. te laten zien. Ja, ja, ja, het ja, altijd ja. een... Wisselwerking van uh, ja, objecten die je hebt. Of, ja. uh, en dan de documentaire was daar een uh, aanvulling op. Begrijp ik. <tie> heb je veel reacties gekregen, zeg maar, in de loop der tijd? Ja, uh, zeker tijdens uh, de tentoonstelling. En nu, omdat ik het heb gedeeld, ook op uh, al die Facebook groepen, uh, gaan mensen ook hun eigen verhaal vertellen. Van, uh, en Er zijn ook heel veel vragen van uh, want twee derde werd geëvacueerd eigenlijk. Ja, ja. Om, dat die bunkers gebouwd moesten worden. Mm -hmm. En dan krijg je meer persoonlijke verhalen... dan ja. wel secondhand... dan van uh, de kinderen van... weet je wel. Of, of, ja, ja. De, de meeste mensen zijn natuurlijk nu overleden... die ja, het uh, e echt uh, ja. hebben meegemaakt. Uh -huh. En uh, ja, vooral... Uh, ik was toen bezig... met een andere tentoonstelling. We gaan naar Zandvoort. Mm -hmm. uh, en toen kwam ik... Frederik de Vos tegen. En die had net een boek uitgegeven... Ja. ...over uh, ja, het begin van de oorlog in Zandvoort. Maar ja, hmm. dat was in 2019. Ja. Maar ik heb hem altijd achter in mijn hoofd gehouden. Hmm. En ik heb hem toen kunnen interviewen. Want hij heeft als een jongetje van tien jaar... ...heeft hij meegemaakt dat ja, de Duitsers ja. op uh, 16 ja. mei 1940 Zandvoort dat binnenkwamen. Hij komt er uh, regelmatig in de film voor. Hij ja. wist nog een hoop trouwens, hè? Ja, ja, dat viel wel op. Hele paraate uh, ja, kennis. kennis. Ja, absoluut. Ja, en ik heb maar kleine fragmenten mm -hmm. ja, gebruikt natuurlijk. voor de documentaire, ja. maar op ja. het YouTube-kanaal staat ook het hele interview. met. Oh, er mee. staat ook het hele interview. Ja, dus ja, ja, dan ja, ja, vertelt hij ja. nog meer uh, in detail wat ja. er allemaal uh, gebeurd is. Begrijp ik. Uh, wat ik ook begrepen heb, is dat je nu weer bezig bent met de film over Zandvoort. Een nieuwe film. Wat is voor een nieuwe tentoonstelling laat ik het zo zeggen. Nou, het geen film. Uh, ik ga een uh, schilderij maken. En dat, dat gaat eigenlijk uh, dat is voor het ABC in Haarlem. Ja. Uh, en dat gaat eigenlijk over de hele geschiedenis van Zandvoort. Dus. Van, okay. uh, voordat het zelfs een vissersdorp was, geloof ik. Uh, ja, Volkert weet er meer van, ja. omdat hij uh, advies geeft ook voor uh, de teksten en zo. En ik, ja ik ga dan eigenlijk heb dat panorama ja. Zandvoort ooit geschilderd voor het Zandvoortsmuseum. Ja, ja, ja, ja. dat wordt een gedeelte daarin opgenomen maar uh, echt van vissersdorp tot tot nu oké okay. dit er nog weer volgend met 200 jaar badplaats te maken dan of uh? ja dat is uh, de titel van de tentoonstelling is uh, bouwen aan een uh, 200, 200 jaar bouwen aan een badplaats ja ja ja, ja. dus het ja. gaat meer over de ruimtelijke ontwikkeling bouwkundige invulling en architectuur ja dat is het is ook het ABC, het Architectuurcentrum in, uh -huh. uh, in Haarlem. En die gaan een hele grote expositie houden. Die wordt in, eind juni geopend. En de, de bedoeling is en ook de afspraak is gemaakt met het Zandvoort Museum. Dat een deel daarvan weer aan het eind van het jaar naar uh, Zandvoort komt. Maar in dit geval wordt er dus uitgebreid ingegaan op de ontwikkeling uh, in stedenbouwkundige opzichten. Ja. ja, want die twee. Wanneer beginnen met 200 jaar badplaats? Is dat uh, de, zeg maar, uh, een nieuwe weg die naar, naar, naar het strand leidt? Is dat nou, de, de... de keuze bij, uh, die gemaakt is uh, uh, in, het, in, in zeg maar het, het feest 200 jaar badplaats... Uh -huh. uh, is uh, zeg maar met name aandacht besteden aan de bouw van het grote badhotel... Ja, ja. en de aanleg van de verbindingsweg naar Heemstede die verhard werd. Uh -huh. En wat er daarna is gebeurd... Ja, ja, ja, ja, ja. ja, het is natuurlijk altijd een arbitraire keuze. Gingen daarvoor mensen niet naar het strand? Nee, dat ja, Bijvoorbeeld dat, ja, Hotel Driehuizen ja. was al eerder ja. dan het groot badhotel. Maar ja. ja, dat is natuurlijk uh, toch een uh, bepaalde uh, hoe heet het, uh, uh, statement geweest. Het bouwen van zo'n groot uh, hotel nieuw uh -huh. en het aanleggen van de weg om ja. daarmee de verbinding met het achterland uh, mm, mm. beter te maken... Ja. waardoor meer ja. mensen konden komen. Ja. Ja. Dat is een beetje de achterliggende gedachte. Oké, okay. nou ja, we gaan er meer van horen... omdat er ook uh, festiviteiten aan verbonden gaan worden hè, in Zandvoer. 200 jaar badplaats, maar goed, dat is, uh, komt uh, later. Nog even terug naar Stefan... Uh, Jij had het over een, een, een, een Facebookpagina die je beheert? Nou, uh... nee, ik beheer het. Niet. Je hebt allemaal verschillende groepen. Dus ja. uh, Je bent Zandvoort er als. Dat is een Ja, groep inderdaad. Groep, ja, en, ja. en er zijn nog meerdere van dat soort. Dus dat 4,500 mensen ja. ja. Ja, en daar heb ik ook de, de video op. Oh, daar heb je de video opgezet ook. Ja. Ja, of dan een link naar ja. de uh, YouTube. Want het ja. staat op het YouTube-kanaal van uh, Zandvoorts museum. Ja, inderdaad. En ja. daar komen heel veel reacties uh, ja. op. Dus, uh... als je, volgens mij bij het YouTube-kanaal, als je Zandvoorts museum is 2009... Eh, ja, het heeft een aparte... Ook, ja, ja. Ja, ik weet niet waarom het 2009 is... Maar ja, dat, dat wordt dan... Ze zijn ook begonnen in 2009. Ik denk dat het, het ja, wordt automatisch zo ja, gegenereerd ja, ja, volgens ja. mij. Ja. Maar goed, uh, ik neem aan dat je iedereen kan aanraden... om die film te gaan zien natuurlijk. Hè. Ja, ja het, is, uh, het is vrij... Ja, toen kan eraan... Klaar was met het maken van de documentaire er wel een beetje depressief van, uh, moet ja, ik hoezo, zeggen. En, ja, Ja, het, het is vrij intensief natuurlijk wat er allemaal gebeurd is uh, in Zandvoort, zeker. Ja. Dat uh, ja. Ja, al die mooie gebouwen gesloopt ja, zijn. Dat is en, ja, ja. En ja, natuurlijk de, de mm. hongerwinter die je ook nog een ja, keertje erbovenop kreeg. Maar ja. dus, uh, ja. ja. je bent zelf ook van Zandvoort? Hè? Nee, nee, ik kom zelf uit Haarlem. Oké, okay. Ja. ja. Nou, ja, daar kun je ook niks aan doen. Dus. <laughs> maar, en waar, uh, waar is de tentoonstelling in Haarlem? Waar is die te zien? Bij het uh, ABC-architectuurcentrum. Ja, dat is uh, klein Heiligdom tegenover de ingang van het. Uh, Frans Halsmuseum. -Hals Oké. Okay. Ook oh, daar. Okay. Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Ook de moeite waard, natuurlijk. Ja, ja zeker. Leuk. Daarnaast is het Verwijmuseum. Dus daar uh, ja. uh, kun je ook kan je meteen door. door. Ja, je loopt nu. Oké, okay, jij ja, laat me wat zien, over de crisis en de oorlog, 11 april tot 16 mei, dat loopt nu? Dat loopt nu, ja, oh, dat, dat is een uh, wisseltentoonstelling en oh. ja, daar wordt ook nog een keertje ingegaan op uh, uh, Zandvoort tijdens uh, de Tweede Wereldoorlog ja, ja, ja. en ook uh, met waternet uh, ja. over de Halifax die toen oh. is neergeschoten. En ook het monument wat dan ja. uh, door die school uh, is uh, geadopteerd of waar ze dan mm -hmm. heen gaan. Ja. Zitten er ook foto's bij uit de collectie Anthony Bakels of niet? Ja, ja het, het, het, het, de meeste uh, zijn foto's, het is een beetje breder genomen. Ja. Het is eigenlijk uh -huh. van 1900 tot 1945. Ja, ja, oké. Okay. Ja. Nou, interessant. Die is ja. uh, nu te zien in het Stroom Ja, tot, uh, 16 tot 16 mei. Tot 16 mei. Dus ja. uh, nou ja, is niet zo heel lang meer. Maar, uh, ja. Dus daar kunnen mensen nog heen. Ja. Uh, wat ze zeker moeten doen, denk ik. Hè. Sowieso zeker. naar het museum gaan ja. dat is ja. duidelijk. Dat is altijd goed. Ja, absolu absoluut. absoluut. Uh, die film. Hè, uh, uh, wat ga je er nog verder mee doen? Uh, uh, ja, die blijft gewoon uh, online staan. Ja, dus ja. dat mensen hem altijd kunnen uh, ja, bekijken. Ja, ik, ik doe er verder... verder, doe verder, uh, verder uh, ja. het, zal, het zal niet uh, landelijk worden uitgezonden. Is het wel eens aangeboden bij de, bij de NOS of zo? Nee, dat nog niet. Maar is dat... Dat, een... dat zou, zou, zouden we kunnen doen. Ja. nou Het is misschien... Uh, maar Daar denk ik nu aan. Ik ben net, uh, heb net contact gehad met uh, een mevrouw van andere tijden. Dat op ja. het programma. Die is ook uh, bezig met uh, Zandvoort in de Tweede Wereldoorlog. Oh ja. Dus misschien is het wel handig om haar uh, ja, die informatie te geven. Ja, ja. zeker. Ja. Ja. Nou, als jij komt toch met haar dan is het niet zo moeilijk omdat jij dat even doet. Nee, dat doe ik ook. <laughs> <laughs> ja. Nee, maar goed, dat, dat, dat, dat, voor mensen die met, bezig zijn met, met andere onderzoeken, is toch veel natuurlijk uh, ja, goud zeg maar, hè, lijkt ja. mij tenminste. Want je krijgt wel een idee wat er gebeurt is hier in Zandvoort natuurlijk. Ja, ja. ja het, het gaat ook ...onderdeel worden van uh, de vaste collectie van Zandvoortsmuseum. Ja, het Museum ja, ja, ja. heeft mij ja, gevraagd ja, ja. om uh, dat vorm te gaan geven. Ja, ja. En, maar ja, we moeten even afwachten natuurlijk met de verhuizing... ...of die doorgaat ja. of niet. Ja, naar het hdmz museum dus, nee, het is, nee, ja. ja, dus het is nu even op pauze gezet. <coughs> maar uh, mm -hmm. ja, ze hebben mij gevraagd om dan de hele uh, geschiedenis... Dus dan ja, is het jouw beroep ook, uh, documentairemaker? Ja, onder andere... Uh, ja, wat ik vooral doe... Uh, ik, ik teken ook strips, maak illustraties. Uh, het is eigenlijk alles uh, het woord in beeld brengen. In ja, de breedste ja. vorm eigenlijk. Uh, leuk, mooi hoor, ja, leuk. Ja. Ja. En wat, wat is jouw fascinatie nu met zandvoers, zeg maar? Um, ja, ook omdat ik ook gevraagd ben. Ik begin uh -huh. er steeds meer van. Elke tentoonstelling uh, ga je natuurlijk verdiepen erin. Ja, tuurlijk, tuurlijk. En ja, zeker uh, de jaren 20, dat spreekt me sowieso yeah. altijd yeah. al aan. Yeah. Maar ik leer steeds meer uh, over Zandvoort. Yeah. Zeker omdat dat je dan tentoonstellingen gaat maken. En dan, yeah. ja, dan lees je heel veel dingen waar ja, je echt ja. niks van weet als je. En ik kan Volker toch altijd bellen? Hè? Ja, daarom. Je bent Volker natuurlijk een hele goede, wat dat betreft. Ja, hij heeft toch? een heel goed boek toen geschreven, ja. Paul. 66, ja. Uh, en ja, daar staat eigenlijk de hele geschiedenis van, ja, een beetje, ja, van, van mooi, Zandvoort. En dus die boeken van jou, Volkert, zijn die ook gewoon via bol.com uh, te bestellen? Ja, verkocht. Dat was al binnen een no weg. Ja, ik zit te denken om het op. Uh, ik heb een digitale versie, of je niet bij het Zandvoort Museum of bij het ja, Oud-Zandvoort dan kan raadplegen. Dus uh, daar, daar zat ik recent aan te denken. Dus ik moet even ja. kijken of ik dat kan doen. Ja. Oké, okay, nou Volgert, uh, uh, hartelijk bedankt voor jouw komst. Uh, uh, en uiteraard, uh, uh, jij ook Stefan, uh, uh, ik hoop dat uh, jullie ja, nog hele fijne dagen hebben. Uh, tenminste, uh, Bevrijdingsdag. Mag ja. jullie het doen, Bevrijdingsdag? Ik uh, blijf meestal thuis. Ik, thuis. ik kan ja. niet zo van grote meningen. Nee, doen, nee, dus begrijp ik. Ja, ja, ja. Dus ik hang de vlag uit. Oké. Okay. Ja. Ja. Nou, we gaan ja. nog even naar muziek luisteren en daarna naar... Uh, Carina Ferre uh, die een reportage heeft gemaakt met uh, Fokko Bruins over voertuigen in de Tweede Wereldoorlog. En uh, dat uh, gaan we straks uitzenden. Maar eerst muziek. Okay. Van Toma. Morgen Zandvoort, elke zaterdag van 10 tot 12 uur... met politiek, cultuur en sport op ZFM. Goedemorgen Fokko. Goedemorgen Kudri. Wat uh, fijn dat ik even hier bij jou uh, thuis mag komen... om te praten over Bevrijdingsdag... Want het is een speciale versie. Een speciale dag. Ja, dat, 80 jaar. Ja, dat toch? kan je zeggen, uh, Carina. Uh, het is 80 jaar geleden dat uh, aankomende 5 mei... dat Zondvoet be bevrijd is. Door de Canadezen. En uh, uh, we, we moeten dus flink uitpakken. Dat, uh, daar was de gemeente ook mee eens. En dus dat hebben we gedaan. Uh, we, we hebben... Uh, uh, een, een, een, verschillende bandjes komen optreden in het, in het uh, centrum. Voor het raadhuis, bij het raadhuis, op de krocht. En het uh, hoogtepunt is de Bill Baker's Big Band. En het is een 21-man uh, tellende big band. En die, uh, die speelt van ongeveer half vier tot half zes. In de tussentijd gaan wij met de Jeeps. Uh, zoals elk jaar eigenlijk belangeloos uh, rijden voor. Uh, Liefhebbers, kinderen, maakt niet uit. Volwassenen vinden het ook fantastisch. <lacht> en dat is belangeloos. En wij stellen daar ook een, een ja, een soort op een, op een, uh, afstapplaats in voor het raadhuis. Dat moeten we nog even kijken waar, waar, het is. Maar dat, dat, dat ziet me vanzelf. En, uh, wij rijden ook de, vrijwel de hele dag. Ik denk eigenlijk van een, van een uurtje of elf, half twaalf, twaalf, twaalf uur tot, uh, ik hoop uit van de middag, maar dat moeten we nog even bekijken. Tot de benzine op is. Nou ja, tot de benzine <laughs> op is. Ja, want ze lusten wel wat. Maar goed, dat komt helemaal goed. Dus met andere woorden, het wordt een, uh, een flinke happening als, dat, uh, als ik dat zo voor uh, ogen hou eigenlijk. Ja. Hoe kom je nou toch aan een big band? Want dat is toch eigenlijk in alle jaren tot nu toe... Um, Volgens mij hebben jullie dan iemand anders, of een andere ja, groep. Ja, bij, uh, ik had uh, de Sergeant Wilson Army Band had ik uh, gecontracteerd. En dat lukte wel, maar dat heb ik twee jaar geleden gedaan. Want het is 5 mei, dus dan zijn de mensen heel snel bezet en de bandjes ook. Hm. En uh, toen belde hij me ja, uh, op met een vervelende mededeling. Hij stopte ermee. En ik zeg, dat is dan fijn, want ik moet toch een uh, iets hebben. Hij zegt, ik heb een heel mooi alternatief. Ik heb de Bill Bakers, uh, big band, van 21 man, met twee zangeressen En die spelen ook uh, oorlogsmuziek, 40-45, Andrew Sisters, Clem Miller, een heleboel. Dus dat wordt grandioos. Het is een grandioos uh, alternatief. Was je er blij mee dat je dit hoorde? Want ja. uh, van ja. een, aan, een klein groepje naar opeens een big band ja. dat is nogal een verschil. Ja, ja maar dit, uh, ja, dit wordt. Ik was heel blij. Okay. Ik, dit, ja, was heel blij. Dus dit wordt echt, uh, wordt En waar uh, komen ze te staan, denk je? Midden het centrum. Ik denk voor het raadhuis of anders voor, uh, ja, voor de beddenzaak, zeg maar ja. eindje, eindje, big. Oh daar, ja. Dus ja. in die hoek denk ik dat ja. het daar gaat gebeuren. Ja. Want er zullen de stoelen voor kunnen voor uh, mensen uit uh, Huis in de Duinen of, of andere mensen die willen zitten. Nou. Mooi. Het, onderwaal is, uh, het is allemaal gratis. Uh, het het, het rijden in de jeeps ook. Het, uh, u komt kijken en het wordt best leuk. Best We leuk. hopen wel op mooie weer hè. Ja, als het maar droog is. En uh, ja, zonnetje is toch wel uh, aantrekkelijk. Dat, wel, dat, dat, dat moeten we toch ook nog doen. Ja, maar ik bedoel ook met de big band. Met al die mooie ja. instrumenten. Ja, ja. ja. Maar we, gaan, uh, we gaan gewoon uit van droog. Ja, we gaan droog. En het, het wordt een gigantische uh, festijn. Denk ik. Dus komt allen. Ja, dat ja. Is, en het, dit is eigenlijk al zo'n... Uh, ja, misschien wel uh, rond de 17 jaar... dat jullie dit doen hè, met de jeeps ook. Ja, ja ik, ik, uh, ik denk dat we daar daartegen aanhangen. We begonnen met een, een Jeep of twee, toen werd er drie. Toen viel het weer weg naar twee en nu hebben we er een stuk of vijf, zes. En een dikke Dodge komt ook mee, mee rijden. Wat is dat? Een dikke dat, Dodge? Ja, het, dat is een soort uh, vrachtwagentje, oh. maar ook voor personenvoer. En dan kan makkelijk een man of 18. Oh, dat is mooi. Dat dan kan is wel... Er staat altijd een rij, ja, hè? Ja. Dat is leuk, want uh, ja, er staan altijd rijden. Je denkt dat het op een gegeven moment is klaar. Nee, er blijven rijden komen. Ja. Zelfs met een Jeep of 4, 5, rij je af en aan, aan, af en aan. Maar we doen het graag en het is uh, geweldig en we, daarvoor heb je zo'n ding. Ja? Zoals ja, want anders wil... blijft hij maar staan in de hoek. Oh, ja, hij is helemaal in orde. Dat, dat, dat, uh, hij staat helemaal klaar. Hij kan zo uh, meerijden. Kijk. Dat, uh, en mijn collega jeeprijders, die, die hebben het ook voor elkaar. Dat is ook allemaal klaar. Ja alles, is, ja, alles is helemaal in orde. En Merk je dat er ook veel mensen van buiten Zandvoort in de rij staan? En mee willen rijden? Of is het dat, vaak dat toch echt ik. wel dat uit Zandvoort? Ja, oh, je hebt geen gesprek met de mensen? Ja, je je hebt je maar ik weet niet of iedereen uit Zandvoort komt. Oh ja, ik heb toeristen ook meegenomen. Ja. Die vonden dat prachtig. En wat, wat is er aan de hand? Nou, even uitleggen. Ja. Maar meestal willen ze uitleg over de, het voertuig. Ja. En dat, uh, dat is gewoon... En ik kan niet te veel als je het natuurlijk uh, Ik moet mijn ogen op de weg houden. <lacht> <lacht> het gaat... Hij heeft geen stuurbekrachtiging. Nee, en, ja, en hij zit wel door. <lacht> ja, je moet niet ja. te veel gas geven. Nee. Nee, ja. maar... Um, ja goed, vorig jaar hebben we natuurlijk een hele leuke opname gedaan hier bij jou in de garage om die jeeps heel goed te bekijken. Ja. Hoeveel uh, jeeps doen het dit jaar dus mee? Vier, vijf. Vier, vijf. George, uh, oh, wauw. Zoiets, ja. Ja, ja. Af en aan, leuk. Maar je zei net nog even, als de Big Band speelt, dan ja, moeten dat, wij geen gas gaan geven. Nou, of nee, dan, dan rijden we niet. Want dat is dan verstoor je dus eigenlijk de muziek. En ja. dat vinden we niet leuk. Dus dan wachten we even tot die pauze en dan gaan we Ja, ja. Dus dat gaat goed. En is het helemaal. Ja, oh ja. Nou nee, ik denk dat er zoveel mensen zijn die het graag willen. Ja, ik denk het ook. Ik denk het ook. De de de, de voorgaande jaren stonden inderdaad rijden. Uh, stonden voor het raadhuis op te stappen en, en uit te stappen en er stond de rij tot de HEMA Jee. dus die stonden allemaal te wachten ja. en al de bijrijders die we meenemen die, die regelen dan de instappen en, en wij gaan als chauffeurs rijden alleen en dan geven we dus ook over. Mijn vrouw rijdt ook, dus die rijdt dan ook. En ik hoop dat mijn dochter ook even gaat rijden Dat is vrienden zo wel Hé, heel familieverstand. Ja, daarom. dat is altijd wel grappig, dat is leuk. Maar dan kan je zelf ook even daarom. een keertje wisselen en dan ja, weer naar de, ik de Big even, Band kijken. Ja, even watertje nemen, boterhammetje. Dus dat wordt geweldig. Ik twijfel er niet aan. Nou, ik ook eigenlijk <laughs> nee. niet. Ik ook niet. Maar um, je hebt ook vorig jaar iets verteld over de een festijn dat gehouden werd vanuit IJmuiden naar hier rijden. Ja, dat maar dat was... is niet meer, hè? Of nee, dat is niet meer. Dat was toen een actie van Keep them Rolling. En die rijden alleen, die club rijdt alleen met voertuigen uit 4045. Oh ja. Uh, exact zo, dat, dat mag niks aan elkaar. En wij zijn, uh, een hoop jeeps van ons zijn na 45. En dan, dan wordt dat niet geaccepteerd. Okay. Maar toen konden we er wel tussenkomen omdat we een flinke vinger in de pap hadden met uh, ons clubje. En toen konden we ook bij rijden. En dat was grandioos van. Scheveningen tot eh, uh, van uh, uh, Nijmuiden naar Scheveningen over het strand. Zo. Dus dat was erg leuk met een wagen van 60, 70 of zo. Je dus kan in één ook... keer helemaal doorrijden. Dat is gewoon een Nou ja, af en, toe, af en toe een stop, werden we uitgenodigd voor een bak koffie, ja. haartje en dan gingen we weer allemaal. Maar in principe, het strand is eenmaal gesloten. er is nergens ja. een plek waar je niet moet. Ja, oh, ja, het afwateringskanaal bij uh, Katwijk, en daar mochten we niet uh, overheen, dus moesten we even omrijden. Even door Katwijk? Ja, daar staat een brug zo, oh, en okay. nee, dan kun je er zo omheen, in een U. Dus dat was geen punt, was leuk. Maar voor uh, 80 jaar zouden ze dan niet nu ook iets speciaals doen? Dat zou ik niet weten, Nee. dat zou ik niet weten. Ik, de, de, de, nou ja, die big band dat ik uh, geregeld heb, dus ik hoop dat dat uh, speciaal wordt. Nou dat is, is. heel speciaal. En, en voor de rest, ja, weet, weet ik niet wat, wat, uh, voor, uh, wat er nog meer in petto is, ik weet het niet. We zijn er ook altijd wel uh, op zo'n dag, op 5 mei, mensen bij, die ook echt de oorlog hebben meegemaakt. Ja, ja, ja, echt ja. in uniform komen. Oh ja, of... de, ja, af en toe zie je ook wel ja. veteranen. Ja. Nou onze veteranen uit Zonsvoerd, die komen allemaal kijkje nemen. Dat is, uh, ja, dat, die komen allemaal mee. Maar die zijn al uh, behoorlijk op leeftijd. Ja. Maar toch is. willen ze nog mee. Ja, ja, ja, die willen allemaal. mee. Ja, wow. dat, dat, dat is uh, heel leuk. Ja, dat is wel heel bijzonder. Ja. Nou, ik denk dat wij helemaal ons kunnen verheugen. Kun je nog één keer zeggen? Uh, vanaf hoe laat, wat zei je nou, vanaf 11 uur uh, kun je instappen in de jeep? Ja, uh, uh, uh, uh, die tijd. rond die uh, uh, uh, tijd. Ik heb tijd? voorstel dat het nog even op papier komen. Ja. Maar in ieder geval vanaf 2 uur tot half negen is er muziek, van verschillende bandjes. Nou, met hoogtepunten hoort uh, right? de Bill Baker's Big Band. En uh, ze spelen ongeveer van half vier tot half zes big bands. Nou, de big band. Ja, voor de rest wordt het ingevuld denk. tot andere bands. Ja. En uh, ik hoop dat wij uh, nou ja, heel lang rond kunnen rijden, mogen rijden. En uh, ik hoop dat ik een heleboel uh, mensen in mijn jeep krijg. Nou, daar gaan we voor. Ja, dat lijkt me heel erg leuk. Ja, nou het is echt je hobby. En het ja, is ook Ja, dit is heel leuk. Ja, en je wil dat ook echt graag blijven doen en uitdragen. Ja. Dus uh, ja. nou, we komen kijken hoor. Oké, okay. dankjewel, nou, Karina. Dankjewel, dankjewel. Ja, dankjewel. Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur op ZFM. wel, uh, Thomas. Uh, ja, we hebben het gehoord over uh, rondrijden 5 mei. Dat is een van de zaken die gebeurt op uh, Bevrijdingsdag. Uh, Rondrit militaire voertuigen tussen 11 en uh, half 2. Uh, voor de kinderen is er uh, springkussen en stoepkrijten. Uh, ja, dat is hartstikke leuk, uh, Ger. Misschien Zeker. dat jij ook mee kan doen. Ik ga maar uh, We doen. hebben nog een uh, 55-plus bevrijdingsbingo. Vind je ook altijd leuk, volgens mij. Hè? Altijd leuk. En uh, dan hebben we ook nog... Uh, uh, een uh, heel uh, uh, muziek spe special. Uh, dat begint om twee uur. Het begint met de, met, de, met de band van de burgemeester. Ja. De brand Nieuwe Oldtimers. Old en kennen. Uh, uh, in de pauze zijn er een dj. Waar? Op het Raadhuis. Op het raadhuisplein. Ja, raad oh, heel goed. Kan ik thuis brengen. Het uh, bevrijdingsmuziekfestival. En, en die bevrijdingsbingo is trouwens bij Café School. Louis ja. ja, ja. Uh, de Bill Baker Big Band. Die treedt twee keer op. En uh, daarna nog de... Tennessee Drifters, het Rockabilly Trio. Ja, nou, dat ken je wel, hè? Ja, top. Ja, top, joh. Hartstikke goed. <laughs> uh, en dan uh, uh, DJ Barda, et cetera. Dat duurt tot ongeveer negen uur op het Raadwijsplein. Uh, dus je, je is gratis toegankelijk. Dus ik zou zeggen, geniet ervan. Uh, ik hoop ook op mooi weer. Mooie dag. En... Mooie dag. En hang... Iets aan Zone. down the road. <laughs> <Whoa>. <laughs> <Ta -da. laughs> Come on, Dorothy. Don't you care nothing? That might be a blow. Come on. it yes. oh. oh. <laughs>